Dik Hark met het NOS Journaal. De Nederlandse mededingingsautoriteit legt zullen artsenverenigingen boete op van bijna 8 miljoen euro voor de perken van de vestigingsvrijheid. Volgens de NMA adviseert de vereniging haar leden alleen een nieuwe huisarts toe te laten als de gevestigde huisartsen het ermee eens zijn. De kans zou groot zijn dat een nieuwe huisarts geen eerlijke kans krijgt omdat de artsen in de regio niet met hem willen samenwerken. De LHV gaat in beroep tegen de boete.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 De actie is georganiseerd door de vakbond Leraren in Actie. Die verwacht dat zo'n 1500 leraren op het plein in Den Haag komen demonstreren. De lerarenstaking duurt drie dagen. Het weer bewolkt met af en toe een beetje regen of motregen, Het wordt vanmiddag zo'n 9 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met af en toe zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt opnieuw ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Er staan 40 files, bij elkaar 170 kilometer. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp, 6 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk, 6. Vervolgens richting Arnhem, bij Bunnik, 6. Dat komt door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. A15, vanuit Europoort, tussen Rozenburg en de Tunnel 8. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Dan de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 6. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. A27 vanuit Almere tussen Almere houten en Knoopend Eemnes 10 na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Leus de Zuid 10 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na twee uur en dat betekent dat wij weer mogen beginnen als of op zaterdag. En dat deden we met Sister Sledge en Cut Love Somebody. Ik denk van nou vandaag Disco on Ice, laten we met de echte Disco Klassieker beginnen. Over Disco en Ice hebben we straks uiteraard veel meer in dit programma. FM. ...voor Zandvoort en de regio. En inderdaad, een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, luisteraars. En hallo, collega Albert-Jan. Goedemiddag, Rob. En goedemiddag, luisteraars. Ja, welkom vanaf uh, een zonovergoten gasthuisplein. Het is lekker, hè? Wederom drie uur live vanaf uh, uh, Zandvoort op zaterdag. Met natuurlijk de vaste uh, items zoals er zijn om half vier... ...de evenementenagenda. Om half drie het weerbericht... Uh, om half vijf het dier van de week En om kwart voor vijf het gedicht van de week Ik heb drie inzendingen binnengekregen Dus uh, Rob jij mag kiezen oh. Welke van de drie het gaat worden Verder natuurlijk veel uh, nieuws uit en rondom Zandvoort we gaan inderdaad even, uh, we staan uitgebreid stil bij de Disco on Ice vanmiddag op de ijsbaan. Waar twee maal DJ Roy 1 en Roy 2 aanwezig zullen zijn uh, van ZFM. Dus dat wordt een uh, disco spektakel En het laatste uur natuurlijk nog veel uh, sportnieuws. Er wordt natuurlijk geschaatst in uh, Budapest en uh, we hebben nog uh, golfnieuws. En daarvoor gaan we naar Zuid-Afrika. En natuurlijk veel muziek. Ja, je zegt de zon schijnt lekker. Nou, dat betekent ook dat we een zonnige muziek hebben vanmiddag tussen 2 en 5. Wat dacht je van deze? Hier is Baltimore in de Dartmouth Boy. Yeah. Some really nice sex And she's gonna Gracias. Creo... Zonnige muziek bij CFM op de zaterdagmiddag. De zon schijnt in voort. en je hoorde Baltimore in de Tassenboy. Uiteraard uit de jaren tachtig, uh, Albert. Ja. je vermoedde het Goed voor mij, hè. Daarachteraan hoor je Brenna Mars en de Lazy Song. Ja, zo'n dag dat je gewoon helemaal niks doet. Nee, lekker. Hè, Heerlijk. Heerlijk zulke dagen. Na al die drukke dagen van, de, van vorige week. Ja, die al feestdagen toe. en dan zit je met die kerstboom. Wat ja. moet je ermee? Nou, die, die heb ik over straat zien, uh, zo'n rollenbollen. Ja, echt, jongen. jongen. heel Goed, we gaan nog Even terug naar de nieuwjaarsduik, want het aantal duikers dat tijdens nieuwjaarsdag in Zandvoort een verfrissende duik in de Noordzee nam, was veel groter dan ooit. De oudste nieuwjaarsduik van het land, alweer de 52 e mocht zich dit keer verheugen in een recordaantal van 2800 deelnemers. Dat is niet niks hoor, 2800 deelnemers. Vergeleken bij de 1800 van vorig jaar een forse stijging. Ook dit jaar stond de duik in het teken van een goed doel. De organisatie had de voedselbank die in Zandvoort heel veel goed werk verricht, daarvoor aangewezen. De voedselbank... De soepbank mag binnenkort het bedrag van 650 euro tegemoet zijn. Kijk, heel mooi. Geweldig initiatief. Goed, pen en papier, nu we het toch over kerstbomen hebben. De traditionele de Zandvoerse kerstboomverbranding zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 11 januari. De verbranding start om half acht op het strand ter hoogte van het gebouw op de rotonde aan de strandweg. Kinderen kunnen hun verzamelde kerstbomen diezelfde dag inleveren tussen 1 en 4 uur op het terrein naast het casino aan de strandweg. Of bij de gemeente Remise aan de Krameling onder 20. En ieder die een boom inlevert wordt beloond met 20 cent. 20 eurocent en een lot. In de loterij worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend op haar website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. De Zandvoortse brandweer zal haar uiterste best doen de verbranding goed te laten verlopen. Voor de liefhebbers staat er uiteraard een kopje warme chocomelk. Uh, klaar. Goed, 11 januari kerstboomverbranding om half acht bij de ter hoogte van de rotonde aan de strandweg zet ze maar in de fik I am the god of hellfire Het gaat gebeuren hier in Zandvoort op 11 januari. De traditionele kerstboomverbranding. Leef het ritme van Zandvoort. Voor ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl Radio. Vandaar dat wij hem wel draaien, natuurlijk, op de zaterdagmiddag bij CFM. Jorda Howard Jones en Things Can Only Get Better. Ja, en de burgemeester moet morgen. afgezien van alle nieuwjaarsrecepties waar hij naartoe moet. heeft hij morgen, dat is 15 januari. biedt onze burgemeester Nick Meijer van Zandvoort samen met de SOS Marathon Kids. de eerste steen aan voor het nieuwe SOS Kinderdorp in Ivoorkust. De bouw daarvan gaat deze maand van start. De steen wordt in vangst genomen door Leo Reitsma van de Internationale Kinderhulporganisatie. Speciaal voor deze officiële aangelegenheid heeft kunstenaar Pieter Lemmens. voor de eerste steen een prachtig kunstwerk gemaakt. Deze deze zal vervolgens een plek krijgen in de, het nieuw te bouwen kinderdorp. Het estafette team SOS Marathon Kids, bestaande uit zeven kinderen uit Haarlem en omstreken, loopt op zondag 11 maart de Scheveningse Zandvoort Marathon van 42 kilometer over het strand. De opbrengst van deze marathon komt geheel ten goede aan de realisatie van een nieuw SOS kinderdorp in de Ivoriaanse hoofdstad. Ja, dat kan je uitspreken. Yamoussoukro. Oké. Okay. Ja, ja. In deze vijfde editie lopen naast honderden volwassenen. Voor het eerst vijf kinderteams mee. Via de website www.scheveningenzandvoort.nl www.scheveningenzandvoort.nl kan iedereen zich nog inschrijven voor deze unieke marathon. Individueel of als estafette team. www.scheveningenzandvoort.nl Ik vind het wel een hele aparte website hoor. Scheveningenzandvoort.nl Ja, zo, verzeer je het gewoon. We gaan samen met Scheveningen. Dag met Amsterdam. Stepping stone. I'm not your stepping stone. You're trying to make your mark in society. You're using all the tricks that you used on me. You're walking around like your front page news. You've been awful careful about the friends you choose, but you won't find my name in your book of van zover op zaterdag. We draaien alle soorten muziek gewoon door elkaar heen. Als de eerste hoorde The Monkeys en I'm Not Your Stepping Stone gevolgd door uh, uit de jaren 80 muziek van de uh, Breakdance en Street Dance. Je, en het is even uh, half drie Hoog tijd voor het weerbericht met ons eigen weerwolf, Albert-Jan Vos. Ja, vandaag uh, luisteraars begonnen we de dag met veel bewolking en buiige regen. Maar de regen trok vrij snel naar het oosten weg. De rest van de dag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zonneschijn. Maar er kan ook een enkele bui voorkomen. De wind waait uit het noordwesten en in over land vrij krachtig, windkrachten 5 tot 6. En aan zee krachtig tot hard, windkrachten 6 tot 7. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 9 graden. Vanavond is er nog een buienkans, maar de komende nacht blijft het droog. De noordwestelijke wind waait overland vrij krachtig en aan zeekrachtig windkracht 5 tot 6. En de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen profiteren we van een uitlopen van het Azoren hoge drukgebied en daardoor blijft het droog en schijnt zo nu en dan de zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit noordwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft tot ver in de nacht droog en er waait een matige wind die geleidelijk draait van noordwest naar west tot zuidwest. En de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Tot slot, overmorgen maandag passeert er in de ochtend een warmtefront en valt er wat lichte regen. Maar na frontpassage blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De zuidwestelijke wind draait van noordwest en is matig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar waarden rond de 9 graden. Op de langere termijn, dus op dinsdag tot met vrijdag, blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig van kracht en de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 7 en 9 graden. Oeh, we krijgen gewoon lekker weer, Robert-Jan. Ja, heerlijk, heerlijk. Je zal maar vakantie hebben nu, dan kan je er lekker van genieten. Helemaal goed, jammer geniet, je hebt vakantie, dat weten we. <laughs> Meer weer is na te lezen op www.meteopagina.nl. www.meteopagina.nl En hier is Sunrise van Simply Reds. Your Zandvoortse Radio was dat Duran Duran en de Wild Boys. En daarmee werd het tien minuten over half drie. Ik ben benieuwd of vandaag mensen naar ons programma luisteren, Albert Jan. Wat dan? Nou, heel veel nieuwjaarsrecepties natuurlijk. Oh ja, zeker, ja, zeker. Die moet je allemaal af, hè. Die moet je allemaal afgaan. Ja, en het begon gisteren al met die hele grote in, in Theater de Krocht... de eerste gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Zandvoort. En wat ik begreep, was het daar boomvol. Het ja, stond echt uh, zo. Uh, ja, hutje, ja, als, hutje, als ja Dus dat, dat wil dus zeggen dat het wel een succes is. Want het was natuurlijk in het begin, was, het, het, na eind aanloop daar naartoe. Waren natuurlijk nog. even van, nou, hè, Niet iedereen doet eraan mee. En, het was er een uh, beetje huiverig voor. We waren een beetje huiverig voor. Maar het was zo druk, zo alle uh, druk. Het was ook wa wel warm, heb ik begrepen. Uh, Oeh, tijdens het. de receptie. Maar goed, het was goed bezocht. En dus de aftrap van de recepties was, uh, was prima. Maar er zijn nog een aantal die uh, staan op het punt te beginnen en komen er nog aan. Want vandaag kunt u de Zandvoortse redders uh, ...van de KNRM, de hand Schudden... ...in het Botenhuis aan de Torbekkenstraat. Dat begint om drie uur. En SV Zandvoort houdt uh, vandaag... ...vanaf vijf uur zijn nieuwjaarsreceptie. Daaraan voorafgaande gaan drie wedstrijden... ...tussen oud-selectiespelers, spelers van het huidige selectie... ...en een veteranen elftal... We ...spelen daar natuurlijk nog een wedstrijd vooraf. Vanaf vijf uur dus aan de borrel... ...bij de uh, voetbalvereniging. Dan gaan we naar zondag. Zondag zullen de leden van de ZRB... ...de, de Zandvoortse Reddingsbrigade... ...proosten op het nieuwjaar. Dat zijn vanaf drie uur in de reddingspost Noord. Vanaf 4 uur staan de leden van ZSC in hun kantine aan de duintjes Veldweg klaar om de nieuwjaarswensen uit te wisselen. Hieraan voorafgaand, vanaf 1 uur, wordt het jaarlijkse Jan Hempenius-tennistoernooi gespeeld. Dus nog genoeg recepties te gaan. Nou, we gaan ze allemaal af, Albert-Jan. En dan zijn we happy, jongen. Gezellig oh, bij elkaar. Gezellig bij elkaar met de nieuwjaarsrecepties hier in Zandvoorts.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 neighborhood to the studio trying to fight me. She to get a piece of American pie take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. Let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, day cash, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. If you want to rip me up and start a custody war, my boy just stay down. She got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries cookouts, for my child's birthday. I ain't invited. It's fighting. I show sure her the utmost respect when I fall through. All you. You will defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. I Apologize a trillion times. Me and time. your daughter. Got special things going on. You say it's perfect love. And if I'm lying, fine The quickest puzzle Throw it on my mouth And I'll decline King meets queen Then the puppy love thing Together dream About that crib With the good Goodyear swing On the oak tree I hope we feel like this Forever, forever, forever, ever, forever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 The trip, you look at the, the way he treats me. Oh. She look at the way you treat me. still a no wrong mm -hmm. girl. You got messing up the creek. G. Without a pad on you. left the to and ride this thing on now. And the union girl ain't speaking no more. Cause my s*** and I'm out. I'm talking about jealousy and fidelity. And be cheating, beating. And In be to the G. They be the same thing. Who you placing the blame on. You keep on singing that same song. Let like bygone be bygones. You can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make. Sorry, Miss Jackson, nou, volgens mij waren die was niet meer he helemaal happy. Nee, to die to waren to al al heel oud. <laughs> die waren niet meer happy te kennen. In één keer liep de computer vast. Dat kan gebeuren, natuurlijk. Er achteraan hoorde je deze single van de Outcast. Dat was Miss Jackson. Goed, ehm. Uh, morgen. Ja. Niet voor iedereen weggelegd, maar uh, morgen is er een snertwandeling. Een snertwandeling. heeft niks te maken met het feit dat het geen leuke wandeling zou zijn, maar natuurlijk juist de echte snert. E echte soep. Want het Nation Nationaal Park zuid kennemerland organiseert morgen een twee uur durende snertwandeling voor jong en oud. De start is om 11 uur bij bezoekerscentrum De Zandwaaier Zeeweg te Overveen. Na afloop kunt u uw handen warmen aan een kop snert of warme chocomelk. Verkrijgbaar in het Duincafé naast de Zandwaaier. De kosten bedragen 2,50 euro per deelnemer. Chocomel en snert zijn niet bij de prijs inbegrepen. Aanmelden noodzakelijk via www.npzk.nl Ik zal nog even herhalen. www.npzk.nl Of u kunt bellen met 023 54 11123. 11 Morgen 11 uur... Netwandeling. Heb jij het ook niet dat je weer een beetje moet winnen? Ja. Het is al een jaar geleden dat wij top zaterdag hebben gedaan, alleen <laughs> ja. oh, jaar 31 jaar. december. Ja. ja. En uh, wat geleden. ik verleden jaar eigenlijk gemist heb is uh, Eurohit 2011. Klopt. De ja. lijst met de 100 beste platen van het uh, afgelopen jaar, samengesteld uit de Euro Breakdown. Maar uh, daar hebben we een oplossing voor gevonden. Kijk, wat gaat er gebeuren? Aanstaande vrijdag vanaf 9 uur s morgens tot 5 uur s middags, live vanuit de studio de ZFM Top 100, de Euro Breakdown van vorig jaar. Dus zet het in je agenda, 13 januari. Ik bedoel, hoe verzinnen we dat dan ook alweer, hè? 5 Vrijdag de 13e. Van 9 uur s morgens tot 5 uur s middags live de top 100 van de Euro Breakdown. Gepresenteerd door George van Dam, Rob Harms en. DJ Sorrow. Nou, dat wordt een verrassing. Ik ben toch wel benieuwd wie dat is, hè? Ja, ik heb hem al een keertje gehoord, hè? Ja, van een keer de Euro is het Breakdown keer Ja, ja. joh, joh, Het jo, jo. is de moeite waard hoor om naar uh, die DJ te luisteren. Luister vrijdag, 13 januari van 9 tot 5. Het is donker, het is nacht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 Denk ik vaak nog terug aan haar En de radio speelt zacht al die liedjes daar. elkaar Was het wat ik had verwacht Of was het veel te zwaar In het donker in de nacht Vlaai ik nog naar haar Alleen bij haar, was alles zoals het doet Ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. zien me graag. Ik heb je nodig. Zo met de Clouseau met Nou, wij zijn er dus zo dadelijk weer na drie uur met nog twee uur langs. Van voort op zaterdag. En René Vroger en zijn vriendjes is de laatste die we gaan draaien voor drie uur.